De stellingname van de ANBO is een opsteker voor FNV-voorzitter Jongerius... die het akkoord met de werkgevers en het kabinet heeft gesloten. FNV-bondgenoten is tegen en de abfa cabo heeft nog veel bezwaren. De FNV houdt over het pensioenakkoord nog een referendum onder haar leden. De Russische president Medvedev wil af van de Tupolev-vliegtuigen van het type 134. Hij zei dit in reactie op de crash van maandag waarbij 45 mensen omkwamen... Het ongeluk in het noordwesten van Rusland zou zijn veroorzaakt door een fout van de piloot. Toch denkt VDF dat er beter niet meer met de Tupolev F-134 kan worden gevlogen. Metvedev wil dat dit type toestel na dit jaar buiten bedrijf wordt gesteld. Het is een van de oudere types. Ze werden gemaakt tot 1984. Met de ruim 850 toestellen gebeurden door de jaren heen 72 ongelukken. Het gerechtshof in Leeuwarden wil dat Sietske H. wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Ze is door de rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel wegens doodslag op haar vier baby's. Sietske H. zou zich vrijwillig in het Pieterbaancentrum moeten melden, vindt het hof. We willen toch weten waarom uh, Sietske H. Uh, deze feiten heeft gepleegd. En uh, ja, wat heeft daartoe bewogen? We willen weten wat, hoe haar geestelijke gesteldheid ja, toen was, nu is. En dat onderzoek zou dan beter antwoord kunnen geven op de vraag... waarom zij tot het doden van haar baby's uh, is gekomen. En kan natuurlijk misschien ook antwoord geven op de vraag... Ja, hoe wij dat in de toekomst moeten gaan zien. Tot nu toe weigert Sietzke Ha mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. Het Openbaar Ministerie wil ook dat de vrouw wordt geobserveerd in het PBC...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 Eind vorig jaar was dat, volgens Detailhandel Nederland, nog maar een vijfde. De belangenbehartiger van winkeliers zegt dat de campagne Klein Bedrag Pinnen Mag lijkt te werken. Daarin wordt erop gewezen dat pinnen voor zowel de consument als de winkelier sneller en veiliger is. Dan het weer bewolkt, af en toe wat zon, maar ook buien met kans op onweer. Maxima rond 18 graden. Pas later op de avond droger, maar morgen opnieuw buien. Aan ah, ben je verkeersinformatie? Het is al vroeg druk op de weg. Er staat in totaal 50 kilometer file. Bovendien zijn er een paar ongelukken gebeurd en een paar pechgevallen... die zorgen voor wat langere files. Zo onder meer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden 3 kilometer stilstaan. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. De andere kant op loopt het vast voor Knopendiemen 5 kilometer. Op de A2 in het zuiden van het land zijn flinke problemen na een ongeluk. Van Maastricht naar Eindhoven tussen Urmond en Roosteren 9 kilometer... De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude-Dorp... 9 kilometer. Door een wagen met pech zijn twee rijstroken dicht. En de andere kant op loopt het vast na een ongeluk. Bij Zoeterwoude-Rijndijk 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Nu last minute vakantievoordeel bij WKAM.nl. Top 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. WKAM.nl. Klikt met jouw vakantie.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 Eo. Dit is de dag. Jeroen snel en Elsbeth Gutteken. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. We gaan zo meteen naar Nijmegen... waar morgen een minister uit het steenrijke oliestaatje Oman... de opening verricht van een museum dat op sterven na dood was. Oman heeft daar geld in gepompt. En ook prinses Maxima is er morgen bij. En straks gaat oud-CDA-kamerlid Jan Schinkelshoek... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jan, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst even graag jouw reactie op de vrijspraak van Geert Wilders. Ja, dat. Uh, nee, dat, dat ik heb ik niet, uh, niet echt van opgekeken. Uh, het lag natuurlijk voor de hand ook nadat het Openbaar Ministerie zelf op vrijspraak uh, heeft aangedrongen. En ik denk het belangrijke van deze, deze uitspraak is dat, uh, uh, dat er alle. Ruimte, maatschappelijk en politiek bestaat om in debat te gaan met, uh, met, met Geert Wilders. Een man die uh, de opvatting op nahoudt, die, laten we maar vriendelijk zeggen, nogal wat controverse oproepen. Nou, dat heb je weer keurig gezegd. Waar gaat je appeltje over, heel kort? Ja, ik uh, wil een appeltje schillen met, uh, met Johan Robbesin. Aha. Lid van de Provinciale Staten uh, in Zeeland. En natuurlijk gaat het over die, uh, over die polder. De Hetwiegepolder. Um, de Hetwiegepolder. Dat geeft al jarenlang een heel gedoe, wel ontpolderen, niet ontpolderen. Een heel gemodder is dat geworden. En Begint dat niet langzamerhand de gaat uit te lopen? Levert dat wat rustiger geformuleerd niet wat meer nadelen dan voordelen op? Gaat het ook niet ten koste van de reputatie van Nederland? Een land dat betrouwbaar is, een land dat zijn afspraken wil nakomen. Kortom, een heleboel vragen die zou ik eens dus graag eh, met de heer Robbesin bespreken. Nou, dat gaan we straks ook doen. Dankjewel, tot zo. En maar eerst gaan wij naar Nijmegen. Ja, want met geld van Olistato Romaan is een mooie moskee gebouwd... in het religieuze Openluchtmuseum Orientalis. Het museum, ooit begonnen als Bijbels Openluchtmuseum... was op sterven na dood. Maar toen, toen kwam museumdokter Peter Berns om de hoek kijken... en die liet Orientalis met Arabisch geld uit de as herrijzen. Hoe ziet dat? Nou, morgen heropent de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken het museumpark. En ook prinses Maxima is daar dus bij. En op dit moment loopt verslaggever Steven Emmerse rond. Steven, zijn ze al een beetje daar in de stress geraakt vanwege de komst van Maxima morgen? Nou, dat is, van stress is niet veel te merken. Maar er moeten nog wel een paar laatste, last minute uh, karweitjes worden opgeknapt. Hier bijvoorbeeld. Dat is, uh... Zo, dat scharniertje dat zit er nu in. Dat is een van de... Garnieren die uh, uh, zitten in de deur van de moskee, de, de deur die leidt naar een studieruimte voor kinderen, een uh, Koran studieruimte, uh, buiten als je... Uh... Het park binnenrijdt. Ik deed dat zo net. En toen waren ze nog bezig alle letters en, uh, op de muur te plakken. Want er moet natuurlijk komen te staan Museumpark Orientalis. Nou, ze waren bij de Orienta. En ik heb er alle vertrouwen in dat uh, morgen daar uh, de letters Lis wel achteraan uh, zullen staan. Uh, morgen gaat het dus open. Uh, ik sta hier in het Arabische dorp. Dat uh, is verrezen. Vlak naast de moskee. Um, een bijzonder moment, denk ik, voor Peter Berns, de directeur van het museum. Want, ja, je vertelde het al, Jeroen, het museum moest van ver komen. Het heeft een, een, een, een mooie, maar ook een minder leuke geschiedenis. Er is een noodlijdende geschiedenis. Die hebben we even op een rijtje gezet. Laten we daar eerst even naar gaan luisteren. Ik zie een vijver en in het midden een bootje met een meneer erin. Dat is een visser. Dit was oorspronkelijk in het uh, oude historische opzet het Meer van Galilea. Dat dorpje was Kafarnaum en dat was het verhaal van de, de vissen en de broden. En nu is het uh, omgebouwd tot het uh, Arabische dorp Bait al-Islam. En je ziet hier tussen de bomen door de museummoskee. In dit deel van het park willen we hier het verhaal van de islam vertellen. Ja, door een uh, donatie van het sultanaat Oman. Museumpark Orientalis is een uh, museumpark wat eigenlijk al uh, een eeuw geleden werd uh, uh, gemaakt, ontworpen, door de kunstenaar Piet Gerrits. En waarom was dat park nou bedoeld? Dat was bedoeld als devotiepark om gewoon het leven van Jezus Christus uh, te zien en te kunnen beleven. Je kon er doorheen lopen als, als publiek. Het park nu wil de drie religies die uh, zeg maar in het Midden-Oosten zijn ontstaan presenteren. Jodendom, christendom en islam. Maar ook het hindoeïsme en het boeddhisme hebben grote verhalen... die de moeite waard zijn om verteld te worden. En dat gaan we hier zo langzamerhand inbrengen in dit uh, museumpark. Grote plannen waren er in 2007 om het oude Bijbels Openluchtmuseum... ook wel bekend als de Heilig Landstichting bij Nijmegen... om te bouwen tot een centrum voor wereldreligies... Maar zou het lukken om de kelderende bezoekersaantallen weer op te krikken? Het hoogtepunt van de landsichting ligt voor de oorlog, dat is duidelijk. En na de oorlog daalt het reusachtig en dan krijgt het een piek. Ik geloof in 86 als de landsichting 75 jaar bestaat. Maar het is een teruglopende zaak. Eind 2009 ging Orientalis plotseling dicht. Officieel vanwege restauratiewerk, maar intussen waren er al lange tijd grote financiële problemen. Het museum had al jarenlang uh, exploitatieproblemen uh, en die werden... De afgelopen jaren alleen maar groter door uh, ja, teruglopende bezoekersaantallen. Begin dit jaar onthulde het Radio 1-programma Argos. dat er sprake was van een financiële chaos bij het museum. Projectsubsidies zouden zijn gebruikt om gaten in de exploitatie te dichten. De meeste projecten uh, die werden minder groots uitgevoerd. Omdat dat geld gewoon niet meer was. Eind 2009 was Orientalis voor het laatst open. voor een multireligieuze kerstbeleving. Kijk. Kerstmis is van traditie een christelijk feest, maar alle culturen kennen een lichtfeest in de duisternis. En dat kun je hier letterlijk beleven. Ja, dat is even in vogelvlucht wat er allemaal is gebeurd met uh, het uh, voorheen Bijbels Openluchtmuseum. Nu uh, Museumpark Orientalis. Peter Bens, directeur. We staan hier voor de nieuwe moskee. Uh, de wandjes zijn prachtig glad gestuurd. Alles klaar? Bijna alles klaar. We zijn de laatste hand aan het leggen aan de deuren van de Koranschool. Je ja, vertelt het net al even. De panieren hebben door de eten geklonken. Precies. Dus dan is, het, dan is het ook klaar voor morgen voor de officiële opening van de, uh, dit dorp. Ja. Het is de enige moskee in Nederland waar ik volgens mij met schoen in mag. Nou het is dus geen gebedsmoskee, het is een educatieve uh, moskee, een uh, uh, museummoskee noemen we dat. Uitsluitend om uh, te informeren en uh, ook te laten zien wat, uh, uh, wat er in een moskee gebeurt en uh, wat dat betekent voor uh, moslims uh, en hoe dat functioneert. En dat vinden we heel belangrijk om uh, dat in ons land ook uh, duidelijk te maken in een museum als het onze. Is het wel even kort gesloten met de vertegenwoordigers van uh, de islam dat de mensen hier gewoon met schoenen de ja, daar is uit, het voeren over gesproken. En het is steeds de uh, bedoeling geweest om hier niet een gebedspaskeet te maken. En uh, uh, dit die functie te geven zodat we kunnen vertellen hoe het, uh, hoe het uh, werkt. En het is ook samen met uh, het sultanaat van Oman uh, uh, helemaal uitgewerkt en bedacht en gerealiseerd. Dus dat is, is in goede handen geweest. Er is een belangrijke geldschieter ook geweest voor het hele project. Uh, en ze zullen het u ook wel vergeven dat hij niet helemaal precies naar het oosten staat gericht, hè? Nou, dat is in overleg ook met hun gebeurd. En uh, dat heeft ook te maken met de uh, positionering van de moskee in het totaal van het dorp. En uh, uh, het is zo, op, uh, op, een, op een mooiere manier komt dat tot de uitdrukking. En omdat het geen gebedsmoskee is, is, is het ook niet erg dat het niet helemaal precies op het oosten is. Oman, uh, het oliestaatje, is hier trouwens ook vandaag met uh, camera en radiomensen. Die gaan er ook uh, media aandacht aan geven. Um, hoe gaat het nou zoiets? Wie belt nou wie? Van uh, wij gaan wel even geld geven voor jullie modelmoskee. Nou, dat, is een, een, een, een, dat heeft een lange voorgeschiedenis. Dat is ver voor mijn tijd. Uh, is dat begonnen met mijn uh, voorganger Jan van Laarhoven in uh, 98-99 van de vorige uh, eeuw. En die wordt op een gegeven moment gebeld en, die zegt, en dan, dan hoort hij uit u mag geld hebben. Nou, er daar, daar, daar zijn op een gegeven moment contacten ontstaan via de vereniging Nederland-Omaan. Uh, Nederland heeft heel veel uh, handelsbetrekkingen met Omaan. En via die uh, uh, lijn is er dus contact ontstaan. En daar is uh, uh, in 2001 op voortgeborduurd En dat heeft ertoe geleid dat uh, in 2008 uh, ja, een donatie is gedaan om dit te realiseren. En toen kwam er gedonder van, hè? om het maar even heel onherbiedig te zeggen. Uh, de bouw van dit... ...interreligieuze museum, want dat moet het gaan worden, hè. de vijf grote wereldreligies moeten hier uh, getoond worden. Uh, en de bemoeienis van Oman daarmee met geld, uh, uw verzoek aan de overheid om daar ook geld voor te doneren. Nou, toen had u de PVV in de gordijnen. Ja, ne, de, inderdaad, er is uh, veel discussie over geweest. Um, uh, de PVV heeft uh, ook in die tijd inderdaad uh, aangegeven dat ze daar uh, minder uh, blij mee waren... Dat verrast me overigens niet, want dat, dat past in hun standpunt. Maar dat heeft ons er niet van weerhouden. En ook de minister Plasterk toen niet om uh, gewoon deze lijn verder door te trekken. En dat hebben we dan ook gedaan. Hoe kijkt u terug op die discussie? We lopen even door het dorp heen. Uh, hier is een straatje. Vroeger was dit een, een, een, een dorp in Palestina. Uh, Capernaum was dit. En nu is het een, een Arabisch dorp. Een hedendaags Arabisch dorpje, zoals je het, het nu ook in Oman zou kunnen aantreffen. Hoe kijkt u nou terug op die discussie? Want er is best wel veel tamtam -tam gemaakt... Uh, Vond u dat de PVV ergens een punt had? Nou, uh, nee, ik ben, het, ik ben het er niet meer eens. Ik denk dat het heel belangrijk is in onze samenleving... juist ook nu te laten zien uh, hoe uh, veelzijdig uh, de islam is. Uh, hoeveel uh, kleuren daarbinnen die islam is. Net zoals we die binnen ons christendom hebben. Uh, en uh, het is heel belangrijk om het publiek daar gewoon goed... op een goede manier uh, over te informeren. Zodat we ook weten waar we het over hebben. En dat we elkaar verstaan en begrijpen. Dat wil niet zeggen dat we het met elkaar eens hoeven. Zijn, maar het gaat er wel om dat we uh, voldoende uh, geïnformeerd zijn om een gefundeerd uh, oordeel te kunnen vellen. Maar met geld uit Oman een, een model moskee bouwen in een museum. Ik, ja, je zou, ik hoor ze het misschien wel zeggen, Henk en Ingrid uh, in, in de kamer, van zie je wel weer een, weer een moskee met Arabisch geld. Snapt u wat er in die mensen om kan gaan? Ja, ik kan, ik kan me dat, dat, dat ook wel voorstellen. Alleen uh, de, de intentie van ons en ook die van Oman is... is juist om bruggen te slaan. Om een brug te bouwen tussen uh, uh, de culturen van die twee uh, religies... en uh, elkaar daarin te, te respecteren en te tolereren. En dat is voor ons eigenlijk de, de missie uh, die we hebben als museum. Um, u bent hier als jongetje geweest vroeger... Uh, een beetje katholieke opvoeding, daar hoorde een gang naar de Heilige, de Heilige Landstichting bij. Uh, kunt u zich nog iets herinneren van wat u toen vond van dit, dit dorp dat helemaal het leven van Jezus uitbeelde? Nou, het is natuurlijk wel uh, heel lang geleden. Uh, de westvliegtuigen vliegen nu over. Misschien dat de luchtmacht alvast even verkent of het morgen veilig is voor Maxima, maar gaat u gerust verder? Het is heel geleden, lang geleden dat ik hier met mijn ouders geweest ben. En ik kan me inderdaad wel vaag iets herinneren van de, nou ja, de dieren, de beleving, de figuranten. En uh, ja, het had ook wel iets spannends om hier rond te kunnen lopen. In, in een wereld die toch ook wel heel anders is dan de, dan de onze. En dat is wat we eigenlijk graag nu ook weer willen uh, uh, bereiken. Dat we de mensen iets laten zien wat ze misschien minder goed kennen... Maar waar ze ook weer iets van mee kunnen nemen en dat er een soort verrijking kan zijn. Ja, want wat, wat dan zat ik bij af te vragen? Loop even We gaan even naar, naar dit gebouwtje toe. Um, u bent er geweest, wat hebt u toen geleerd? Weet u dat nog? Wat, wat, wat was nou wat uh, bijbleef? Uh, had u iets geleerd van het, van, van het christendom, van het Gisteren geloof? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, dat is te, ver weg. te ver weg is. Maar nou, en wat zouden van de, kinderen... de totaalervaring die ik dat toen uh, heb gehad. Maar wat zouden en... kinderen nu moeten leren als ze nu. U, u, u mikt natuurlijk op scholieren, hè? Ja, die komen ook, hier straks ja. allemaal. Ja. Als die dit rondje hebben gelopen, zoals die duizenden katholiekere jongeren vroeger, wat hebben ze dan geleerd? Nou, dan hoop ik dat ze, dat ze in ieder geval bazaal iets hebben opgestoken van, van de principes van, van, van deze religie... die in ons land ook nog steeds belangrijker een uh, uh, uh, rol speelt en waar ook een heel uh, uh, vaak heftig debat over wordt gevoerd. En dat ze in ieder geval over de, de belangrijkste hoofdpunten daarvan ja, iets, uh, iets te weten komen en ook nieuwsgierig worden en daar vragen over gaan stellen. Ook de kinderen van Henk en Ingrid? Ja, natuurlijk. Iedereen is van harte welkom en dat wil ik graag bereiken. Dat we, we hebben ook een, een, een taak als museum, als, als podium, als platform voor, voor ontmoeting en om uh, ja, mensen bij elkaar te brengen. Dus iedereen is van harte welkom. U wilt dat mensen meer begrijpen van de verschillende religies en daardoor misschien wat minder stekeltjes omhoog steken? Ik denk dat het, dat het belangrijkste is dat je begint met een stukje basiskennis en informatie. En wij willen dat op een begrijpelijke en toegankelijke manier hier laten zien en brengen. En dat is eigenlijk altijd de bedoeling geweest van dit museum, ook in het, in, het, in, het, in, het, in het verre verleden. En dat willen we doortrekken. En dus over alle wereldreligies eigenlijk uh, daarover informeren en mensen daar iets in uh, ja, meegeven. Er is veel veranderd in dit museum in 100 jaar. Van een uh, katholiek bedevaartsoord, uh, nu een multireligieus informatiecentrum. Er is één ding gelijk gebleven, als ik me niet vergis. Je kunt... ...als het weer open is, toch weer op ezeltjes rijden. Ja, ja dat, dat willen we heel graag weer terugbrengen uh, ook. Uh, er zullen kinderen... heel veel katholieke mensen uh, met, met genoegen aan terugdenken. Ja, de, we hebben ook uh, inderdaad het, uh, zelf een paar ezels. En, uh, de, er kan weer opgereden worden door de kinderen. En dat uh, ja, lijkt ons een hele goede manier om ook, nou, uh, ook aantrekkelijk te zijn. En het mag ook leuk zijn. Nou, uh, dat lijkt me een mooie gedachte om uh, mee af te ronden. Dankjewel, Steven Emmons in gesprek met directeur Peter Berns van Openluchtmuseum Orientalis. trouble ever van Daniel Martin-Moore. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is uh, vandaag oud-CDA, Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek. Jan, jij hebt je geërgerd aan de opstelling van de Zeeuwen... en van de regering in de kwestie van de Het Wiegenpolder. Dat is een klein stukje buitendijksland in Zeeland. En uh, nou ja, nogal een uh, gedoe daarover, ook tussen Nederland en België. Waar uh, heb jij je nou zo over opgewonden? Nou ja, het begint geleidelijk aan een heel gemodderd te worden. Kijk, ik begrijp die, die Zeeuwse emoties natuurlijk heel goed. Ik heb jarenlang in de Tweede Kamer samengewerkt met iemand als Ad Koppijan. En dankzij hem ben ik er echt van doordrongen... dat je je wel tien keer moet bedenken... al volgens je goede grond, goede landbouwgrond, prijs geeft aan het water. En helemaal als je in Zeeland bent... een, een provincie die zo'n beetje op de zee is bevochten. Mm -hmm. Maar hoe lang moet je nou, dat vraag ik me geleidelijk aan af... aan de gang blijven. Als je ziet dat... Uh, door deze nieuwe verwikkelingen. Uh, schade aan de internationale reputatie van Nederland komt. De vraag komt op: komt Nederland zijn afspraken nog wel na? Uh -huh. Zijn verdragen nog wel heilig? Hoe betrouwbaar zijn we eigenlijk? Tweede vraag: schade aan de relatie met het buurland België, uh -huh. met onze zusternatie Vlaanderen. Stel onder druk, Nederland zet wel heel erg veel op een polder. Uh, waarschuwt de Vlaamse premier Chris Peters. Ja. Derde bezwaar, het gaat geleidelijk aan echt in de papieren lopen. Dat nieuwste plan schijnt maar liefst 250 miljoen extra te gaan kosten. Kunnen we dat geld niet, niet beter besteden? Nou, dat zijn zo'n vragen die bij mij zo opkomen. We ik denk van, nou, moet het niet Is tijd om er geleidelijk aan eens een punt achter te zetten? Ja, nou, aan wie kunnen wij dat beter vragen aan dan aan Johan Robezin? Op Twitter werd hij al de man van 250 miljoen genoemd. Hij uh, werd bekend toen hij een gesprek had in het torentje bij uh, de premier en uh, is heel blij, denk ik, meneer Robezin, met de nieuwe plannen van staatssecretaris Bleker. Maar uh, meneer Schinkelshoek uh, heeft daar wat vragen bij, meneer Robesin. Uh, goedemiddag. Ja, ik kan me voorstellen dat meneer Schinkelshoek uh, die vragen heeft. Ik heb daar deels ook al begrip voor. Uh, alleen, uh, we hebben hier te maken met een realiteit... die eigenlijk niet meer spoort met uh, de besluitvorming... van de achterliggende jaren, je zou bijna zeggen... van de achterliggende kabinetten... En Kamers. Uh, uh, wat er nu gebeurt, uh, nu, nu krijgen we de hele discussie weer opnieuw. Uh, niks nieuws natuurlijk, er zitten geen nieuwe elementen in. Alleen wat nu heel erg duidelijk aan het worden is, dat is waarom de Belgen zo weer barstig zijn. Nou, waarom? Niet omdat Nederland zijn afspraken heeft geschonden? Nee hoor, nee hoor, nee hoor. Dat vindt men helemaal niet. Ik heb, overigens heb ik zelf uh, Chris Peters uh, gesproken... nog niet zo heel lang geleden in Brussel, in zijn amswoning. En daar kom ik nu, straks nog wel even op terug. Maar uh, de Belgen uh, uh, wilden die derde verdieping hebben. Die derde verdieping is er gekomen. En na die derde verdieping hebben zowel de havenwethouder uh, Mark van Peel in Antwerpen als uh, minister-president uh, Peters hebben gezegd... Uh, wij zijn zo verschrikkelijk blij dat die derde verdieping er is. En ach, uh, hoe uh, Nederland zijn uh, uh, verplichtingen ten aanzien van het natuurherstel... zoals het in de Scheldenverdragen uh, door uh, de heer Schinkelzoek net genoemd uh, is vastgelegd... Uh, regelt, dat moeten ze helemaal nou, okay. zelf weten. Sorry. Dat laten we helemaal aan de Nederlanders zelf over. Ja, meneer Schinkelzoek, er is helemaal geen probleem. Ja, dan, dan lees ik de, de kranten verkeerd. En dan. dan, dan ik, ik heb niet met, uh, met premier Pretis gesproken. Ik lees ja, alleen maar uh, nee, dat is een verschil. Ik lees alleen maar uit de krant en ook de reactie in Vlaanderen. Dat men nogal ontstemd is. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Je maakt afspraken. Je maakt afspraken over natuurgestel. Het zijn de Nederlanders geweest die daarop aangedrongen hebben als compensatie voor de uitdieping van de Schelden. Uh, we hebben afspraken in Europees verband. Dat we dat, die nakomen. We hebben afspraken met de Belgen over, de, over het toegankelijk houden van de haven van Antwerpen, dan vind ik... moet je wel heel erg van goede huizen komen. Wil je afspraken, belangrijk in de omgang tussen landen... tussen mensen, maar ook tussen landen, wil je die niet nakomen. Dus sinds wanneer is voor Nederland een afspraak niet een afspraak? Het zou allemaal nog niet zo erg zijn als er niet een paar jaar geleden... twee jaar geleden, ik zat zelf in de Kamer, op verzoek van mijn eigen partij... intensief en grondig is gekeken naar alternatieven. De regering, de toenmalige, het toenmalige kabinet is tot de conclusie gekomen dat, dat, dat het onontkoombaar was. Nu gaan we opnieuw beginnen. Alle kans dat het opnieuw vastloopt. Ja. Het zij in het overleg met de Belgen. Het zijn bij de Raad van State. Het zijn in Europa. Ja, denk ik, waar gaat het om? En helemaal, het laatste argument dan, als ik zie dat de ene polter wel en de andere polter niet onder water mag worden gezet. Ja, zo, zo, even, even zo ja. naar meneer Robins maar ja. nog even naar u, minister. U bent dus ook eigenlijk kwaad op uw eigen partij, het CDA. Ja of, ik ja, nou ja, of wie je kan me kwaad bent. <laughs> dat vind ik niet zo relevant. Laat het, nou ja, laat het, laat het. ik hoor het in ieder geval. Ik vind het raar. Mijn eigen partij heeft in de periode dat ik, dat ik in de Kamer zat... gekeken naar alternatieven. Ik was het daarmee eens. Zegt de, de afspraken met de Belgen moet je nakomen. Zijn er alternatieven? Ik ben daar, ben daar gevoelig voor. Ik zei al, je moet wel heel erg van goede huizen komen. Wil je goede grond aan het water prijsgeven? Die afspraken hebben we gemaakt. Er waren geen andere mogelijkheden. Dan denk ik op een gegeven moment... Met open ogen sluit je zo'n verdrag. Het parlement stemt ermee in. Eh, je, je moet, hoe, hoe, lang, hoe lang blijf je aan de gang eigenlijk? Ja, eh, als je ziet dat het zoveel schade oplevert. We, we blijven aan de gang zo, zo, zolang we dat recht hebben om aan de gang te blijven. En waarom? Eh, ik, ik vraag me wel eens af. Ik heb al die discussies in de Kamer die debatten meegemaakt... die overigens van een buitengewoon laag pijl waren. Dat, dat, dat, heb, dat heb ik eh, niet alleen zelf geconstateerd... maar al diegenen die met mij daar waren... Uh, ...kamerleden die het dossier zo slecht kenden en nog steeds kennen. Hoe, uh, ik, ik zou wel eens willen, willen adviseren, uh, duik nou eens in het draaiboek van de Nederlandse wetgeving... ...en ga nou eens kijken hoe het zit met internationale en bilaterale verdragen. Er is helemaal niks aan de hand. Uh, wij uh, uh, Als Nederland zou zeggen dat natuurherstelpakket, dat voeren we niet uit... Dan is er een probleem. Nederland wil dat natuurherstelpakket wel uitvoeren... en heeft het recht op grond van een speciale paragraaf... in de Scheldeverdragen met uh, Vlaanderen... om met Vlaanderen... Uh, af te spreken dat, uh, da, dat daar een andere invulling naar uh, okay. komt. Er is ja, helemaal niks mis mee, nee, nou, meneer Robesin. Er is helemaal niks aan de hand, zegt meneer Robesin. Ja, dus waar u nou, ja, zich over? Er is helemaal niks aan de hand, absoluut niet. Nou ja, dan, dan, dan, dan, dan vraag ik me af in welke wereld meneer Robensin leeft. Iedereen doet er, eh, naar mijn gevoel, tamelijk eh, opgewonden over. Iedereen beklaagt zich erover. Nee, Iedereen beklaagt zich te erover dat Nederland zijn afspraken niet nakomt. Ik vind dat tamelijk vitaal. Ik vind het vitaal voor een politiek. afspraken wel naar. Uh, uh. Uw, uw partijgenoot uh, doet het uitstekend. Uh, en meneer Bleken die, uh, die, die, die, die weet wat ik nu ook zeg. Natuurlijk, weet, is die is die zich tegen van bewust. Nederland heeft het recht om Vlaanderen uit te nodigen aan tafel te gaan zitten en samen te kijken naar die ontpolderparagraaf. Okay. Dus en u... daar een andere oplossing voor te kiezen. Dat kan. Ja, ja. meneer, meneer Schinkelshoek, dat is een en andermaal. Dat is een en andermaal. Dat ja. die net doen, uh, Dat ja. die net doen alsof meneer Bleken nog geen plan heeft voorgeschoteld. Het hele traject is samen met de Belgen doorlopen. Meneer Robinson, ik ga u onderbreken. Het laatste halve minuut voor meneer Schinkelshoek. jammer, ja. Een, een en ander maal andermaal is het bekeken. Een en andermaal is er een alternatief gekeken. Als je nee, dat nee ziet, maar dat is niet serieus. Als je, naar je, gekeken, ja, als je, je me, me niet laat dus uitpraten, wat het is dat toch voor een methode om, om, om, om iemand te onderbreken? Waarom luistert u nu niet? Ja. Een en andermaal maal is er een alternatief gekeken. Tamelijk, Grondig. Het heeft wat grote spanningen met de Belgen geleid. We zijn tot het uit is gegaan. En op een gegeven moment denk ik, dan moet je een keer als het parlement, als de regering een streep zet, dan moet je een streep weten te zetten. En zeggen: ja, het, het is nu eenmaal zo. Het, de meerwaarde, de ene alternatief, naar mijn gevoel, niet overtuigend is nee. dus waarom de ene polder wel en de andere dat niet. Heeft, zo dat heeft u allemaal duidelijk gemaakt, meneer Schinkelsoek. Het is duidelijk dat u en meneer Robesin niet tot elkaar gaan komen in deze kwestie. Ik dank u beiden, allebei hartelijk voor dit gesprek, Johan Robesin en Jan Schinkelshoek. Einde van Dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de dag Nu als u iets wilt teruglezen of wilt terugluisteren. Straks Villa VPRO met Ger Jochems. Ger, wat gaan jullie doen? Jeroen. Er is, zoals je weet, een hoog oplopend debat in aan de gang in de Tweede Kamer... over het PGB, hè, het persoonsgebonden budget. Bloed spat tot aan het plafond. En we praten met NOS-verslaggever Marcel Bril. En het kabinet houdt zich deze dagen bezig... met misschien wel het meest stekelige onderwerp in Politiek Den Haag... namelijk de huizenmarkt. Er wordt tal van plannen bedacht. We nemen ze één voor één door met Hans-André de Laporte... van Vereniging Eigen Huis. Maar nu is het nieuws met Onno Wit. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Tot 1984 zijn er 850 toestellen van dit type gebouwd. Er zijn 72 ongelukken mee gebeurd. Sietske H., de vrouw uit Nijbeets... die door de rechtbank is veroordeeld voor doodslag op haar vier baby's... zou zich vrijwillig moeten laten onderzoeken in het Pieterbaancentrum. Dat vindt het gerechtshof. Tot nu toe weigerde de vrouw aan zijn onderzoek mee te werken. Als ze niet overstag gaat, kan het Hof haar verplichten om mee te werken. En de campagne Kleinbedrag Pinnenmacht lijkt zijn vruchten af te werpen... Van alle aankopen onder 10 euro wordt nu de helft met de pinpas betaald. Een flinke stijging, want eind vorig jaar was dat nog een vijfde. En dat is nieuws op dit moment. Nou, nu ben je verkeersinformatie. Het is al vroeg druk voor dit tijdstip. Er staat 50 kilometer file. De meeste files staan op de wegen rond Amsterdam. En er zijn een paar ongelukken gebeurd. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Dat staat voor Muiden 5 kilometer. Loopt vast vanaf Knopend Watergraafsmeer. De linker rijstrook is dicht en ook op de A10 Zuid staat al file. In het zuiden op de A2 is veel vertraging van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Urmond en Roosteren staat 7 kilometer stil. Beide rijstroken zijn dicht na een ongeluk. En de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Rollevaart en Sveen en Rijndijk. 7 kilometer door een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Dit is radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn op deze allerlaatste dag van de schaapsscheerderskou... bij u op deze zender tot half vijf. Met na vier uur, zoals u van ons gewend bent op donderdag, ons panel klinkende munt met allerlei economisch nieuws en economische achterklap en roddel en aannames en noem maar op. En het zal gaan over een pensioenakkoord. Is dat er nu wel of niet? Komt dat er wel of niet? Redt men Griekenland wel of niet? En is dat nog te doen? En Philips, hè? Ger, gaan we het ook over hebben. Philips heeft een winstwaarschuwing gegeven nog voordat ze met echte cijfers komen. Dus is... dan denk je, er moet van alles ellendigs aan de hand zijn. Hè? Een schok door de markten. Ja. Is dat zo? Wat betekent dat eigenlijk? Precies. En we praten over de woningmarkt. Die zit muurvast, zoals we allemaal elke dag in de krant kunnen lezen. Volgende week komt minister Donner met een visie... waar we allemaal doelblij mee moeten zijn dat er in elk geval een visie komt. Wat staat er allemaal in? Wat zou daarin moeten komen daarmee? Daarover praten we met een woordvoerder van de vereniging Eigenhuis en dat is Hans de Laporte. Dat zo meteen. Wilt u reageren, meepraten? Heeft u gouden tips voor ons? Ga naar www.villavpro.nl dit is Radio 1, Villa VPRO. Een luchtballon met drie keer te veel mensen in dat mandje die dreigt neer te storten. Zo omschreef staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten... het PGB, het zogenaamd persoonsgebonden budget. En ze zei dat vanmiddag op het Plein in Den Haag. En daar demonstreerden honderden mensen tegen die plannen van het, die van het kabinet. Die joelden er ook hard uit, hè? onmiddellijk natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en, uh, ja, die, daar zou je toch staan. Maar goed, ja. daarvoor je voor betaald. Het kabinet wil in ieder geval ook behoorlijk en stevig hakken in dat budget. Nou, het debat is uh, aan de gang... In volle gang zelfs. Het bloedspad tegen het plafond, heb ik eerder al uh, gezegd. Uh, daar zit ook verslag even Marcel Briel van de NOS. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Uh, is dat zo? Ik uh, uh, uh, heb het scherm aan, dat ziet er heftig uit. Het ziet er heftig uit, ik heb nog geen uh, bloed letterlijk gezien... maar dat zal natuurlijk ook niet zo snel gebeuren. Nee, nee. nee, het is echt een stevig debat, omdat het ook een heel gevoelig debat is. Het gaat over bezuinigingen, dat is altijd lastig om over te praten. Maar nu gaat het ook nog eens over mensen uh, die uh, zodanig getroffen worden misschien wel... Uh, dat ze in de problemen komen. In ieder geval, dat is de vrees van een groot gedeelte van um, uh, de Tweede Kamer. En dat zijn mensen die in een rolstoel uh, zitten of uh, in een bed liggen. Die Mensen waren allemaal op het plein ook vanmiddag. Die zitten ook in de zaal van de Tweede Kamer. En dan aankondigen dat je toch vindt dat er het een en ander... Uh, versoberd moet worden aan die persoonsgebonden budgetregeling. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk ernstig. Uh, dat vinden uh, de oppositiepartijen. Maar eigenlijk ook wel de coalitiepartijen. VVD, CDA en de PVV. Die doen het ook echt niet voor een lol. Ja. En die zitten dus in het hol van de leeuw op dit moment. Normaal is het natuurlijk hun zaal, de Tweede Kamerzaal. Maar het hol van de leeuw. Omdat er nu heel veel mensen die gebruik maken van het gebonden budget te gast zijn, uit te leggen... waarom ze vinden dat het toch gebeuren moet. Ja, uh, het is nu anderhalf uur aan de gang. Hè? Uh, je zei net al, uh, het gaat een beetje door de partijen heen. Maar heb je al de indruk, durf je al iets te zeggen of er een meerderheid tegen deze plannen is. Zal het kabinet echt stevig moeten ingrijpen en aanpassen? Er is een meerderheid voor de plannen. Dus uh, wat al de verwachting was, omdat de VVD, de PVV en het CDA... hier heel lang over onderhandeld hebben, uh, samen met de staatssecretaris... die hebben in dit debat uitgesproken dat zij zeggen... staatssecretaris, wij steunen het plan om het PGB zodanig te versoberen... dat er uiteindelijk nog maar 10% van de mensen uh, gebruik mag maken... van die uh, zorg uh, die je zelf in mag kopen... En waar je uh, een zak geld voor krijgt. En dat je dan kan zeggen, ik wil die en die uh, zorg inkopen. Mm, maar gaat nou, het dan nu alleen nog over de details? Want ze, ze, ze hebben dus sowieso gezegd, wij gaan voorstemmen. Wij gaan voorstemmen, dat hebben ze gezegd. Het gaat over details, maar nog wel over belangrijke details... vindt uh, alles en iedereen. Zo maakt die oppositiepartijen uh, uh, zich druk over... Uh, hoe, om hoeveel mensen gaat het nou? Hè? Kom nou eens met juiste cijfers. Vertel nou eens hoeveel mensen er echt dupe worden. Hoeveel mensen er, zoals het dan wel zorg blijven houden in natura, dat is dus via instellingen en dergelijke... Mm -hmm. en niet zomaar geld op hun rekening krijgen, om hoeveel mensen gaat dat... maar om hoeveel mensen gaat het ook bijvoorbeeld die helemaal geen zorg meer krijgen. Nou, die vragen die worden allemaal gesteld. Ja. En als het dan bij de coalitie uh, ligt, daar uh, wil men ook nog wel wat duidelijkheid... dan gaat het over die eigen regie. De mensen die zo'n persoonsgebonden budget niet meer krijgen... Uh, mogen die nog wel de eigen regie over hun leven houden. Want dat is natuurlijk het voordeel van zo'n persoonsgebonden budget... En er zijn nog wel twijfels bij de coalitiepartijen... of als uh, mensen uh, thuiszorg bijvoorbeeld krijgen... of die instanties wel flexibel genoeg zijn... dat als je bijvoorbeeld in plaats A woont, in plaats B werkt... en een vergadering hebt in plaats C... maar wel permanent zorg nodig hebt... Uh, of je uh, dat dan allemaal wel uh, heel handig en goed in kan kopen. Al die vragen zijn natuurlijk hartstikke te begrijpen, Marcel... maar denk je dat die ook beantwoord kunnen gaan worden? Want deze regeling zegt het eigenlijk al... het is een persoonsgebonden budget... en het is ongelooflijk moeilijk om uit te leggen wie waar nu wel of niet onder gaat vallen. Elk, elk geval lijkt een geval op zich. Zeker, dat is ook het uh, moeilijke hieraan. Dus ik heb ook absoluut niet de illusie... dat uh, er uh, na dit debat totale duidelijkheid is voor iedereen. Dat realiseert de staatssecretaris trouwens ook. Uh, zij heeft op het plein uh, ook gezegd uh, voor die uh, menigte mensen... van uh, als u vragen heeft, uh, klop bij Persaldo... dat is de belangenvereniging uh, van uh, uh, deze mensen, klop daarbij aan. En uh, via via kunnen we dan misschien een afspraak met... Uh, mij maken zodat ik je uit kan leggen hoe het allemaal zit. Ja, dat is het ingewikkelde. Die vragen worden absoluut vandaag nog niet beantwoord. Het is ook een hoofdlijnen debat, zoals het dan heet. Dus op details wordt nog niet ingegaan. Maar dat hoeft ook nog niet. Duidelijkheid is natuurlijk wel heel belangrijk voor die mensen. Maar die regeling gaat pas in in 2014. Dus er zijn nogal jaren waar mensen aan dingen kunnen wennen... en uh, uh, dingen opgehelderd kunnen worden. Dus het is niet uitgesloten, Marcel... dat er toch nog een golf aan kleine wijzigingen komt... waardoor het weer waanzinnig ingewikkeld en ondoorzichtig wordt. Nou, ingewikkeld en uh, ondoorzichtig, dat is het al. Ook omdat ja. het natuurlijk altijd uh, gaat over die personen... waar jullie het al over hadden. Maar nee, het kan zijn dat er wat wijzigingen komen. Er worden garanties gevraagd door die uh, coalitiepartijen. Nou, uh, daarvan kan de staatssecretaris zeggen... natuurlijk ga ik daar naar kijken. En uh, rond Prinsjesdag, dan hoort u uh, van ons. Dus uh, het dossier, zoals het hier dan heet, is nog lang niet dicht. Oké, okay, Marcel Bril, dankjewel. Straks in het Radio 1 Journaal horen we veel meer van je. Dank je. Tijd dan nu voor onze serie Wonderlijke, maar ware verhalen in één minuut. Pst, Eén minuut. Mensen vinden mijn gelach of heel erg leuk, of ze storen zich eraan. Ik heb mensen ontmoet die er gewoon helemaal niet uit kon staan. <lacht> De mensen die het niet leuk vinden, vinden meestal dat ik gewoon... Gespeeld is of zo, ja. Ik weet nog wel een keer in de kantine die iemand uh, mij aanvloog, min of meer, over... Uh, ja, ja, gelachen. <lacht> <lacht> Eén keer had ik uh, mijn familie op bezoek. Dat is eigenlijk uh, drie generaties. En die mensen waar ik mee werkte... ze liepen er drie of vier... op verschillende momenten liepen langs en ze keken ons aan. En één zei eindelijk waar hij aan het denken was, hij zei... Ze lachen allemaal hetzelfde, ja? ja. Mijn moeder, mijn broer, his, uh, zijn kinderen... Dat hebben we allemaal. Heel lang geleden hebben we besloten... Ik lachen gewoon zoals ze lachen En als ze het niet leuk vinden, vinden ze het niet leuk. Het is een deel van mij. Ja. Ja. U hoorde Eén Minuut gemaakt door Katinka Beer. En aanstaande zondag is er weer een nieuwe aflevering van Plots. Het programma van de makers van Eén Minuut. Met wonderlijke ware verhalen over de erfenis. Zondag dus om kwart over zes op deze zender Radio 1. Het is een gezellige ah, drukte in de studio. Yesterday was Olives van de Britse singer-songwriter Fink. Zoals aangekondigd gaan wij het hebben over de woningmarkt. Die zit muurvast, schrijven de kranten dan. Dat betekent eigenlijk gewoon dat er geen huizen verkocht worden. En dat er geen huizen verkocht worden en gekocht worden. En dat moet vlot getrokken worden. De, het kabinet gaat 3 juli komen met een woonvisie. Zijn we allemaal dolgelukkig mee dat er in elk geval een visie komt. Maar we weten natuurlijk nog niet precies wat daarin zal staan. Er lekt hier en daar wel een ideetje uit. Zoals bijvoorbeeld het plan wellicht om de overdrachtsbelasting uh, af te schaffen. Dat is de belasting die je moet betalen als je een huis koopt. Dan betaal je een bepaald percentage over de aankoopsom van dat huis. Dus je, je schaft iets aan en moet daar nog wat extra's uh, Waarom aan betalen. voor de. Daar wil ik niet over nadenken. Dat bestond, bestaat en uh, het plan is om dat af te schaffen, om de markt een beetje vlot te trekken. Uh, Hans Laport van de Vereniging Eigenhuis, ik kan me voorstellen dat u dat toejuicht. Ja, want het zou enorm helpen. Het is een enorme drempel voor veel mensen, veel, vooral veel starters. Mensen die bijvoorbeeld uit een huurwoning komen, die, moeten een, die willen een koophuis kopen. Die moeten dan 6 want dat is het percentage, ja. 6 daarbovenop betalen. Dus koop je een huis van 200.000 euro, eh, gemiddeld bedrag voor een starter. Dan eh, betaal je daar 12.000 euro extra voor. Dat, dat leen je vaak en dat gaat direct naar de belasting. Maar, ja, maar waarom, je gaat wat, het natuurlijk dus wel zo... aflossen en rente overbetalen. Wat is, ik vroeg toch niet zomaar aan Tesla eigenlijk, niet dat zij er een antwoord op moeten ja. hebben ja. uiteraard... Maar wat is nou de belastingtechnische uh, ratio om dat te heffen? Wat is nou de rechtvaardiging? Um, het is de enige belasting die je betaalt uh, als je iets koopt van een particulier. Het, als ik een auto koop van iemand betaal, ik er geen belasting over. Een huis wel. Uh, het is een registergoed. Dus je gaat naar de notaris toe. Die houdt dat ook in en die draagt dat af van de belasting. Ik ben geen belastingdeskundige. Ik weet niet hoe oud dit al is. Het Spaanse bestaat in veel tijd, landen, maar het in veel landen lager dan in Nederland. We hebben 6 procent... En het is... Um uh -huh. uh, het, is, het, is, het is een enorme drempel. Ja, dat is het. En dit is dus een ideetje, mocht dat ideetje inderdaad in die visie staan... wat uh, die drempel uh, zou verlagen. Wat dus iets vlot zou kunnen trekken in die woningmarkt. Maar ja. toch was u niet gelukkig met dit bericht. Nou kijk, het is het sinds een onbevestigd bericht. Er hmm. gaan allerlei scenario's gaan er in Den Haag rond. Um, Overdrachtsbelasting voor starters uh, schrappen. Of overdragsbelasting voor mensen die gaan verhuizen. Of een ton uh, eraf voor iedereen. Dus als je een huis koopt van twee ton, dat je maar over één ton... Uh, belasting hoeven te betalen in plaats van twee. Al dat soort scenario's, maar niks is bevestigd. Mm -hmm. En als de Telegraaf het voor op de kant uh, zet, ja, dan gaan mensen denken van oh, dat gaat, dat wordt werkelijkheid. Dus ik ga nog maar even wachten met een huis kopen. Nou ja, in Nederland zie je natuurlijk altijd, als zo'n plannetje geopperd wordt, wordt er eindeloos over gestegeld. hypotheek rente, aftrek is daar natuurlijk het mooiste voorbeeld van. Dus mensen kunnen heel lang gaan denken: hé, hey, het hangt boven de markt, ik wacht even, want dat scheelt mij straks 12, 13, 14.000 euro. Grote onzekerheid, dat is ook het sleutelwoord. Uh, kijk, het gaat over economie, het gaat over cijfers. Dus dat lijkt heel erg rationeel. Maar het gaat vooral over emoties. Het gevoel wat mensen moeten hebben: dat als ik een huis koop, is het een verstandige uh, beslissing. En niet iets waarvan ik voor, volgend jaar moet denken: hoe heb ik het kunnen doen? Want ik heb mijn nek in een strop gestoken. Mm. Bijvoorbeeld. Um, de belasting, de hypotheekrente aftrek, die wordt uh, minder. Dat is een grote onzekerheid. Het kabinet kan wel zeggen, het blijft in stand. Maar nee. iedereen voelt aan, uh, er gaat daar iets in veranderen. Ooit. Overdrachtsbelasting. Ja, als ik nu uh, 12.000 euro, 18.000 euro extra ga lenen... en daarover moet gaan aflossen, terwijl ik over twee maanden hoor... dat het misschien niet had gehoeven als ik dan een huis koop... Ja, dan, dan voel je, je we ook. Ja ja, ja, ja, dus dat... dat het gevolg van dit soort berichten is dat, dat de uh, mensen gaan op anticiperen. Die gaan zeggen, nou, ik wacht maar eventjes totdat er we mm. wel duidelijkheid is. Het is heeft, een onhandige dan... timing in dit geval. Ja, dat gebeurt met meer dingen. Kijk, we buitelen over elkaar heen. Die woningmarkt is heel erg belangrijk voor Nederland. Uh, het is voor de economie. Heel veel mensen hebben daar gewoon hun werk in. Die verdienen daar hun geld in. Ook nieuwbouwwoningen... Uh, Aannemers, verhuizers, een heleboel mensen. Voor nieuwbouwwoningen. geldt overigens geen overdragsbelasting. Maar de bouwers hebben dus heel veel last... omdat er geen, uh, veel minder nieuwbouwwoningen worden ja. verkocht. Kunnen ze die ook niet bouwen? Ja. Jan Camega, hij is lid van ons economiepanel. Uh, in zit het kader hier van, hij zit hier al in het kader van zijn functie... als werkgeversvoorzitter metaal en elektro. Maar u bent ook voorzitter Nationale Hypotheekgarantie... en woningnet. Wat was dat precies? Nou, Vanuit die functie zit ik hier. Eigenlijk niet. Nee, maar, maar wel nu mee, mee te praten. Ja, maar op ben onze voorzitter verzoek. van de Raad van Commissarissen. En dan moet je, je altijd terughoudend opstellen. Ja, want net er is een directeur die het woord voert. Ja. Maar uh, de maar die... woningnet is uh, het funda.nl van de woningbouwverenigingen. Dus voor huurwoningen. Oh, okay. woningen. Ja, overdrachtsbelasting. De plannen die nou voorliggen. Waarschijnlijk veel discussie. Gaan mensen ook afwachten? Is dit daarom een slecht plan? Nou, gelukkig presenteert minister Donner op heel korte termijn zijn visie. Maar ook over die visie, wat er ook in staat, heb ik zo mijn twijfels. Land? Want de problematiek is Vooral... zo groot, zo breed, zo ingewikkeld, zo moeilijk. Het lijkt me heel lastig om überhaupt vertrouwen in de samenleving te krijgen... bij welke visie je ook presenteert voor het oplossen van deze gigantische woning. Het is inderdaad allemaal zo ontzettend ingewikkeld, want dit afschaffen he, van, dus... die, van die overdragsbelasting... Dat betekent dat de staat inkomsten derft. Daar zou ja, maar, dus wat tegenover moeten staan, voel je al aankomen dus, uh, aan je water, toch? Ja, dat is nog punt twee. Maar ik denk dat als je het echt goed wil aanpakken... dan moet er een soort staatscommissie komen, een commissie zoals er ooit de commissie Donner was... waar ik lid van was, die de WHO-problematiek heeft opgelost. Mm -hmm. Zo moet er een staatscommissie komen, breed samengesteld... in politieke partijen en deskundigheid, die vertrouwen heeft in de samenleving... en die alles eens in kaart brengt. Want er liggen honderd plannen en ideeën liggen er op de plank, wel... Duizend plannen. Laten we, oh, zolang die commissie ja. er nog niet is, wat meneer Laporte, zal u ook een goed idee vinden. Laten we afspreken dat we die, vinden, ja, ja, dat ja, we die ja. maken, die commissie. Ja. Dan, ja. Nou, ja. wat ons ]ort. betreft we wel hebben we dat uh, uh, al op papier gezet. Een Stichting van het Wonen, maar even genoemd. Dus een aanvulling van een Stichting van de Arbeid. Maar we hebben het hier over wonen. Hè. Dus dat is huren, dat is kopen. Dat is te anticiperen op een vergrijzing over steeds kleinere huishoudens. We hebben ze uitgerekend het komende decennia een miljoen woningen erbij. Dat, dat is niet wat veel mensen denken: het volbouwen met, van uh, weilanden het finex wijk Maar dat is vooral binnenstedelijk. Dat gaat mm -hmm. vooral over het uh, slopen van oude woningen. Het gebruiken van oude industrieterreinen. Want daar willen mensen graag wonen. En zeker de kleinere huishoudens. Daar, daar moet zo'n woonvisie ook over gaan. Die maar moet zo dat, breed zijn. Om dat handen en voeten te geven. Om daar echt daadkracht aan te koppelen. Want visies, ja, dit, dan gaat het vaak over het verleden. En hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Maar je moet er wat aan doen. Mm -hmm. En nu zie je dat die woningmarkt, die heeft het heel erg moeilijk. Er worden nog, nog steeds uh, zo'n 10.000 huizen per uh, uh, maand verkocht. Hè, 120 ja, dus het helemaal stil ligt het niet. Dat lijkt heel veel, maar het is ongeveer de helft van wat het was. En Nederland is al niet zo'n verhuisland. Maar dit is het brede verhaal. En dat is natuurlijk nodig. Dat moet een visie ja. ook zijn. Doet niets af van het feit dat er... O Ongerustheid is over het feit dat nu op dit moment er niets gebeurt. Dat mensen hun huis niet kunnen verkopen... omdat andere mensen niet willen kopen zolang ze hun eigen huis niet verkocht hebben. Of geen hypotheek krijgen als starter. Ja. Althans steeds moeilijker een hypotheek krijgen. Dus de boel loopt vast. Daar zijn, wat meneer Kamminga ook al zei, honderden plannetjes. Eén daarvan is vorige week door de Rabobank uh, ja. geopperd. Daar wilde ik het toch nog even over hebben. Ook al is het dan maar een klein fragmentje in, in, in, in dit hele mozaïek. Die zeggen eigenlijk alle, vormen van hypotheek, of alle hypotheekvormen afschaffen... je doet alleen nog die annuïteitshypotheek. Dat betekent dat je elk jaar aflost en rente betaalt. Dat betekent dus dat elk jaar de schuld minder wordt. Maar dat de rente dus ook minder wordt... Ja, het bedrag dat je rente betaalt, ja. neemt dan ja. af. En, en die dus, aftrek, aftrek ook daalt. Ook. De dus de hypotheekrenteaftrek ook daalt. Dus de staat aan. houdt geld over, en dan is het idee... en daarmee financier je de verlaging... of zelfs de afschaffing van die overdragsbelasting. Ja. Klopt, is dat het plan? Dat is, dat is in grote lijnen is dat het plan. Um, het moeilijke is alleen dat de Rabobank... dat uh, naar buiten heeft gebracht als plan van de Rabobank. Als dat nou, maar dat is, is voor een Rabobank ook niet zo gek. De, de banken uh, algemeen. Maar je ziet, de, de eerste verwarring ontstond al. Namens wie spreekt de Rabobank? Namens de banken? Nee, de andere banken wisten er wel iets van, want het was wel maar sprookmanier... reageren in verschillende mate kritisch of positief. En daar krijg je het alweer. Dan is er bij, de, bij, de, bij het publiek is er alleen maar verwarring. En die verwarring die gaat over, gaat dit nou door? Want wij krijgen bij Vereniging Eigenhuis direct daarna de telefoontjes. Ook van zo'n verhaal over de overdrachtsbelasting. Gaat dit nu betekenen dat... De hypotheken, het, de, de, de, het assortiment aan de hypotheken wordt beperkt tot één smaak. Mm. Um, dat maakt het duurder. Ja, ja, iedere verandering maakt het duurder. Op zich hoeft dat niet te erg te zijn. Maar het, we krijgen per 1 augustus strengere hypotheekregels. Daarin gaat iedereen al sparen en aflossen. Eigenlijk in, precies zoals bij de Nationale Hypotheekgarantie al jarenlang gebruikelijk is. Dat beschermt mensen. En daardoor zijn mensen. <laughs> durf uh, die beschermen zichzelf. Uh, je gaat sparen. Want een hypotheek reken je uit of 30 jaar. Laten we heel eerlijk zijn. Een heleboel mm -hmm. mensen halen die 30 jaar helemaal niet. Door echtscheiding, door verlies van een baan. Door uh, verlies van echtgenoten. Alles, uh, een heleboel mensen gaan tussentijds stoppen met zo'n hypotheek. Nou, als je dan zo'n hypotheekgarantie hebt... Prachtig. Hè? Als je buiten je schuld problemen raakt, kan je daar aankloppen. Maar in dit geval bescherm je jezelf. Want je hebt immers gespaard of afgelost... zodat die schuld minder hoog ja. is. Ja. Jan gaan ja, eh, toen ik... we dat plan uh, uh, schetsten... toen zag ik u heel erg smalend uh, kijken. Ja, want ik vind het een, een mooi demasqué van de banken. Want oorspronkelijk... Maar van de was... banken, dit is alleen een Raboplanetje. Oh ja, ja, maar de ah, rest van de banken maakt toch ook... De, ja. maar Rabobank is ook goed. Maar ooit was er alleen deze lineaire hypotheekvorm. En toen hebben de banken er allerlei producten bij bedacht. Het is nu, een onderdeeltje uh, van de crisis de... geworden. En zo is het. En nu het een onderdeel van de crisis is geworden... nu gaan we helemaal weer terug naar af. Ik vind het schromelijk overdreven. Ik vind een annuïteit en hypotheek vind ik fantastisch. Het is veel goedkoper voor mensen. En er is ook veel minder risico... dan aflossingsvrije hypotheken en wat er allemaal wel niet bedacht is aan mm -hmm. zeer risicovolle hypotheken. We slaan nu weer door naar de andere kant. Ik vind het volstrekt onnodig. Het is veel te duur voor mensen, zo'n lineaire hypotheek. Want je moet en rente betalen en aflossen. En eh, bij een annuïteit, dan ga je eerst een heel klein beetje aflossen. In de loop van de jaren los je steeds meer af. Ja. Kun je de hypotheek meenemen naar een volgend huis. En op je, na 22 jaar zit je op de helft. Op het laatst los je vooral af. En betaal je nog maar weinig rente. Waarom is die nou opeens in de band. Volstrekt onnodig. Maar dit is ook ja. toch eigenlijk al die, ver, die, verstrengde, die, die strengere regel die per 1 augustus gaat gelden, lijkt hier toch ook heel ja, erg Ja, maar daar kan je dus kiezen tussen of je gaat aflossen of je gaat sparen voor aflossingen. Dus op termijn. Dus dan heb je na 10 jaar al een aardig bedrag gespaard. En moet je dan je huis verkopen, dan heb je tenminste al wat. Dan loop je een minder risico. Maar het is natuurlijk wat meneer Kanninga zegt, is helemaal, helemaal waar. De banken hebben de afgelopen decennia de meest fantastische hypotheekproducten ontwikkeld in hun eigen ogen. Die hebben ze ons en masse uh, aangeboden. Daar zijn we ook allemaal op ingegaan. En nu is het opeens, zonder daarop terug te mm -hmm. kijken... van ach, we hebben nu opeens het licht gezien en we gaan het ermee stoppen. Even tot slot. Uh, 3 juli komt de visie van minister Donner. Wat zou u nou willen dat daar in staat? Noem één ding. Um, nou... Dan Als er één ding in moet staan, dan moet het zeker, toch wel zekerheid geven op, op, op korte termijn. Want op lange termijn, ja, ik ben het eens, dan de, de problematiek is zo groot... dan verzand je in een enorm groot stuk met heel veel discussie. Maar mensen we hebben nu het idee nodig dat iemand aan het stuur zit. En eigenlijk is het nu een beetje stuurloos. Er worden allerlei initiatieven geopperd, maar de overheid moet toch echt wel hier te laten zien dat ze de stuurman is. En als, als Donner met een visie komt, dan moet dat toch wel concrete... Uh, handvatten bieden, bieden aan mensen waarin ze toch weer dat vertrouwen aan uh, terugkrijgen dat een, uh, een, het, he, het hebben of het kopen van een eigen huis dat dat bij, bij de overheid ook wel in goede handen is. Dus dat het een verstandige beslissing is om, om een huis te kopen, want dat is het altijd geweest. En waarom zou dat het niet kunnen zijn? We hebben in Nederland... Je hebt gewoon een dak boven je hoofd nodig. En ja, we hebben het altijd over... Niet over geld en over de investering. Maar het gaat tenslotte om het wonen. En wonen in Nederland is een, uh, is een hardnekkig probleem. Zo is dat. Misschien zou het beste advies in, in die visie wel zijn van één zin... Uh, maak zo'n grote nationale adviescommissie... en ga er dus met z'n allen goed over en denken. Wat men niks. En verander ondertussen niks. En heb vertrouwen dat over twee jaar er een plan ligt... waar niemand ongelukkig van wordt. Villa VPRO uh, Hans Laport van de Vereniging Eigenhuis. Hartelijk bedankt. Meneer Kamminga, horen we zo meteen na het nieuws opnieuw. Mevrouw de voorzitter. Maar, de voorzitter. Mevrouw de, de, de, de voorzitter, een debat. Wie is de politicus van morgen? Voorzitter. Wie bepaalt komend jaar de agenda? Wie domineert het debat? Nou, dan krijgt u debat. Hier en nu. Vanavond. Vanavond in LOS met het oog op morgen de eerste genomineerde Janine Hennis Plasgaard. En om hier maar gelijk duidelijkheid te scheppen. Dit alles ligt in de VVD, de liberale fractie, na aan het hart. Luister vanavond tussen 11 en 12. Aan de orde is... Het oog met de politicus van morgen. Voorzitter, het is mooi geweest. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bij Tele2 Zakelijk hoeft u nooit meer te kiezen tussen goed en goedkoop.